Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, Welkom bij de Echte Jan en de Radioshoekbond. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je bij het geluid op echtejan.nl. De Twitter is natuurlijk Echte Jan en ik En natuurlijk ook in bellen voor het Echte Jan aan het spel. Het 0 nummers 0800 en natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond. Dat is niet zomaar een stelling. Nee. Jan. Dat is een enorme stelling. Ja. Twee sneeuwvlokken. En we hebben weer een record. Dit land is dood. En doodziek. Elke, elke week is het land dood en doodziek. Maar dat maakt niet uit. Hartstikke goed. En echt, die ben je of de benen niet eens genetisch bepaald. Dus wil je de oppositie van Bulgarije dus een potje schieten... en sta je op het toneel met een pistool in je hand... Niemand in de buurt, maar ben je vergeten om het ding te laden, zoals of van Drusufkut, op een, bij een congres in Sofia, dan ben je dus een hele, hele erge Johan-Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog weer een echte Johan ja, of Johan is geweest. Ach. Echte Jan. of Johan, echte Jan of Johan, echte Johan of Johan, echte Jan of Johan. Of Johan, of Johan, of Johan. Ja. ja, nu we toch uit het fietsen zijn, uh, Danny Nelissen... Ik echt recht in het gezicht uitgelachen. Een vernederd, poelige leiding die ons maar watjes vonden. En ik barstte de bom. En dat heeft me eigenlijk ertoe bewogen en, uh, om, om, om, om, het, om het te gaan doen. Ja, dat en Armstrong alle andere wielrenners in de Tour aan het open zitten, verbaast ons natuurlijk helemaal niks. En nee. Danny Nederzende geeft nu wel toe dat het in de Rabobank-ploeg doodnormaal was om te pakken. Liever gezegd, ze gaven het je gratis weg. U weet wel, die sponsor die er vorig jaar mee ophield, omdat wielrennen een slechte naam had gekregen. Ja, Jan, hoor hem. Hoor hem. Ja, ja hoor je hem. Ja, ja, ja, ja, ja, Goed van Danny dat hij het heeft verteld. Nou, Slecht van Danny dat hij daar 13 jaar over moest wachten tot hij het ons vertelde. Want dan hadden we eerder aan de bel kunnen trekken. Jan! Ja, daar waren we ook heel verrast geweest nog. <laughs> maar goed, het is 1996 Het is in ieder geval 96, 96, oh het is een heel fijn dat Danny Nederlands het nou, doorgeeft nou, en toegeeft nou, nou, van nou, jongens, nou. ik heb gewoon uh, lekker gebruikt, wat net een als kerel, de Wat een kerel, wat een kerel. Ook een hele rare kerel, is. die trouwens ook in de doping is volgens mij. Erik Pieters. Uh, tuurlijk ga je erover over nadenken, waarom ik? Uh, maar als, als je in het grip zit, of als er eenmaal is gebeurd, dan kan je het toch niet aan doen. Nee. Wat zegt deze man? De volgende, ja, uh, wat je, wat je ja. dan gaat doen is juist zorgen dat, dat het niet meer gebeurt. Nee, zorgen dat het niet meer gebeurt. Nou, Pieters, dat is een voetballer van PSV, dat weet je natuurlijk. Die kon ja. heel lang niet voetballen, want was geblesseerd. En eindelijk deed hij dan weer een keertje mee tegen Tex ja ja. ja ja. En hij kreeg rood, want hij schopte iemand voor zijn poten. No. En toen was hij boos, hij ging no. schelden. En dan ging hij naar binnen, dan ging hij nog schoppen tegen oh. een ander. En dat laatste pièce de resistant. Ziet hij eruit. En hij geeft hieruit een beukje Jan. En, dat... en hij snijdt alle pezen en dingen en vlees van zijn arm af. Oh oh. En is dus waarschijnlijk uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. En hey, wat is Pieters dan? Wat een ontzettende snikkel. Een paar doelen. Ja, precies. Echt. Maar, maar, maar ook echt niet te gaan. Weet je wel, daar hebben we toch net allemaal over geleerd. Over respect en zo. Nou, precies. He? Maar nou, respect voor, ja. uh, voor glasdraten. Nou, nee die... hoor. Maar in ieder geval, uh, Pieters, uh, als je luistert, je bent uh, de Johan van, van de, de week. week. Oh, trouwens, een oude gast voor ons, een Ronald Plasterk. Oh, ja. Als je als kind je vader een vinger ziet opsteken tegen een grensrechter, toe zou kunnen leiden dat je tien jaar later, meneer de, de tramconducteur zegt: Wilt u uw voeten van de bank halen?, daartegen ook je vinger gaat opsteken. Ja, en dan moeten we niet willen vingers opsteken. Nee, nee, nee, dames en heren, jongens en meisjes. Want vingers opsteken, dat kan niet hoor. Dat de PvdA partijvoorzitter hans Spekman wel eens een boze mail krijgt met wat scheldwoorden, heeft de minister Plasterk ertoe aangezet. Dat er een heus beschavingsoffensief moet komen. Fatsoen moet je doen op z'n PvdA's. U weet wel dat idee van Balkenende waar de PvdA. Toen de tijd zich groen en geel aan ergerde. Stel dat je hier op ook. Het is niet. Ik vroeg het vandaag. Ik, eh, vandaag. Deze week, ik was in de Tweede Kamer. vroeg aan mij fors van. Maar jullie vonden het toch van balken en de nonsens. Dat hij zei... Fatsoen moet je doen. Zij zei: Ja, dat vonden we toen onzin. Want toen zaten we in de oppositie. Ja, ah, dat vind ik een antwoord. Als hij had gezegd van dat vond ik onzin. Maar daar komen we nu van terug. Want nu zien wij ook uit in ja. die balken en er was een ziener, een kerel, een, een genie! Nou, ja. en, en vooruit. Dat had je kunt, hè? Dat ja. zou kunnen zeggen. Dan had ik het stoel gevonden. Nee, ze, ze zei dus, wij vonden toen Fatsoen moet je doen niet leuk, omdat we in de oppositie zaten. Wat een zwak verhaal. Mij lief was, foeielde hè, Johan deze week. Nou, en, en pas denk ook, want ik vind ja. het wel gezeig, dat verhaal. Nee, nou, dat vind jij. Je hebt niet de... met z'n fatsoen, hè? Nee, ik vind je alsjeblieft, zeg alsjeblieft. Nee. Hmm, nou goed, uh, Afje Klink, dan maar. Er wordt nagedacht over vernieuwingen en de soort wat de implicaties daarvan zijn. Naar de ervaringen die ik het afgelopen jaar heb, kan ik dat dan melden. Wat zegt hij? Ja, ik heb het niet zo goed gedaan. Ik weet dat ook al Lip altijd de voorrang. Ik, ik weet wel waar het over gaat. Voormalig minister van Volksgezondheid, Ab Klink, heeft namelijk eindelijk het licht gezien, Jan. Oh! BAVO Klontje. klantje is er nu ook achter gekomen dat. Marktwerking in de zorg die hij heeft ingevoerd. Nou, nou. Niet werkt! Wat zeg oh. ik? Voor geen fuckwerk. Apje? Ja, Ab weet je nog wel. Het is Weer de gast Marken? van die uh, 150 miljoen uh, voor vaccins tegen de varkenspest. Oh ja. Weet je nog? Het was hem, hè? Ja. Mexicaanse ja. BAVO. Nou, die liggen nog steeds ergens, ergens opgeslagen En nee, uh, hey, die de marktwerking in de zorg, daar zijn we het allemaal toch al over eens. Falikant mislukt. Maar kunnen we dan ook zeggen dat Ap Klink falikant is mislukt? Nee, no, ik denk het wel, hoor. Ap, als je luistert... Je bent yeah, mislukt! Falikant mislukt! Ja, ja, ja, ja. En, uh, nou, dag. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan... Je kent hem als trouwe luisteraar, of zijn hij bijdrage echt Jan. Vanaf het Tagheerplein in Cairo, of de frontlinie in Syrië. Hij is de buitenlandkorrespondent. Uh, niet alleen van de, de Nieuwshuur en de NOS, maar ook een ongenuanceerde... Oh ja, onze genuanceerde. Sorry, ja, dat is toch een beetje de show, hè, dat je ongenuanceerde bent. Onze genuanceerde superheld. Dat zou ik zeggen. Een warm welkom voor onze vriend van de show. Jan Eikelboom! Hallo ja, Jan! Goedemorgen. Nou, het is voor de zoveelste keer drie Jannen, maar goed. we hebben Ah, wat maakt het uit? Het is niet Jan, Jan, Jan, Jan is het is een heel kalm geluid. jij schreeuwt, ik hou hem ook een beetje laag. In ja, de, nee, dan gaan jullie... Uh, dan uh, houden we onszelf in uh, elkaar. Ja? Wij, wij spreken je wel, als je in Den Landen in een vreemden bent, en dan uh, zeg ik altijd heel hard... Hé, hey, Jan Eikelboom, ga ik niet doen. Dat deed ik ook niet expres. Nee. Nee, maar dat je niet nee, denkt het is dat ik schim. dat... Het, Nee, maar het is dat je... je vergeven. Oh, Oké, okay. ja, maar dat je ik. niet denkt dat ik dat expres doe. Maar dat zat er wel mee hoor. Ja, ja. Nee, nee, maar dan denk je van dat nou, vind je hier grappig om een mijn boom te noemen. Maar dat gebeurt gewoon. Nou, mooi. Hé, hey, uh, Jan, uh, eerst blokje doen we de actualiteiten. En uh, dan daarna doen we uh, nog een paar dingetjes. Ik hoor het wel. Maar we gaan eens dus even beginnen met een, uh, een stukje actualiteit uh, uit Afrika. Oh ja, nee, ja. Nee, ja, God, ja, de, de Fransen doen de grondoorlog. Uh, en nu ook weer bombarderen van Timbuktu vandaag. Je hebt het ongetwijfeld bijgehouden. Eh... Uh, Jeetje, en zo, zomaar een Europees land dat toch minder of meer zelfstandig zonder gedoe zegt van nou, nu is het godverdomme klaar, wij gaan ingrijpen daar. Wat, wat vind je daarvan? Nou, niet? ze zijn natuurlijk wel gevraagd door de regering van Mali om, uh, om in te, ko te komen grijpen. En uh, de hele wereld is er eigenlijk wel mee eens, de, uh, de Afrikaanse landen, zelfs Rusland uh, deze keer. Dus ja, er is een klemend beroep op gedaan, maar ik denk eerlijk gezegd dat ze zich in een enorme wespennest uh, hebben gestoken. En dat ze dachten van dat klusje gaan we even snel klaren, maar dat ze daar voorlopig nog niet vanaf zijn. Nee, maar die Fransen, dat zijn toch gekke lui hoor. Die zie ik er ook in staat om te zeggen, nou, tot de, de laatste Fransman, we gaan door, of niet? Nou, mag ik heel eventjes inbreken? Ja, wel. Misschien denk jij er anders over. Dat het maakt. gaat ook niet echt lekker met de binnenlandpolitiek van meneer Hollande. Hè? Dan komt het toch altijd wel lekker uit om, om, om een paar van die donkere jongens door de oh. lucht te blazen. Oh. <laughs> ja, ja, cynisch met op. top. Jij bedoelt het homo homo Nee, ik denk meer eventjes... Dan... <laughs> Sorry. Ga door. Ja, sorry ja. meneer Ekeleboom. Uh, Jan Heveske, die moet daar nog om lachen. Uh, daarom, daarom. Uh, maar, maar zou dat het kunnen nou, zijn? Nou, dat weet ik niet. Want ik, ik moet eerlijk zeggen <laughs> dat ik de Franse binnenlandse politiek... de afgelopen jaren totaal niet heb gevolgd. Maar ja, dus niemand wel dus Ik al heb al hebt, dus geen idee. Ja, ja, het <laughs> dat over. Heel interessant zijn, ja. Waarom dus is het een wespenist? Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat zie je nu eigenlijk al meteen. Uh, dat er in Algerije, uh, in reactie... Uh, uh, heel veel mensen gegijzeld worden door een terreurgroep. En uh, er zijn heel veel gijzelaars... lopen er, of zitten er nog vast in, in Mali in handen van allerlei onduidelijke al qaeda achtige groepen. Ja, uh, de Amerikanen dachten destijds ook dat ze in Vietnam even in een, een, een, een paar maanden de boel konden opruimen. Ja, op en Dat op op je wel even met, met een heel, heel tragisch kon, te, kon, kon te Nou ja, je weet maar nooit. Wil ik maar zeggen. Maar uh, ze hebben gezegd over, uh, dat in het noorden van Mali dan over een paar honderd, misschien, misschien een paar duizend van die jongens gaat ja. op die, die trucks. Ik zou zeggen, uh, maak je ze allemaal dood en is klaar, toch? Ja, die kennen wel de weg. Uh, en het terrein. En dat zijn natuurlijk wel geharde vechters... want die zijn al heel, heel erg lang bezig. Ja, die hebben overal geknokt. Uh, die hebben overal geknokt. En uh, die weten waar ze moeten schuilen. Uh, die zijn echt te beroerd niet om een leven te geven... want het zijn die-hard fundamentalisten. Ja. Dus als je, als je omkomt in de strijd, dan ben je een martelaar... en dan kom je in het paradijs ja, twee terecht. Dus, ter dus, uh, ja, 72 maag. Daarom. Jan, nog even voor het tussendoor... want Jan zegt het nou zo makkelijk, maar uh, waar komen ze dan van? Het zijn geen Malinezen. Oh. het zijn Malinese. Ja, ja, het zijn, het zijn, Malinezen. Het zijn uh, ik, ik, ik, ik, ben geen Mali specialist, maar het zijn, uh, het zijn noordelijke stammen. Geen ja, Frankrijk-specialist, geen nee, Mali-specialist. Nee. We kunnen het nu wel gaan ah, nee, afspreken. Eigenlijk, We eigenlijk jullie, vandaag, hebben jullie voor vandaag de verkeerde gasten uitgebracht? Vanavond vroeg iemand mij dat ook. Van, ik weet van Soedan bijvoorbeeld dat er in het noorden echt Arabieren zitten ja. hè? En, en in het zuiden dan, dan donkere jongens die ja, dus dat, is, dat, dat een, is volgens mij Mali min of meer hetzelfde. Ja, ja precies. Dus het zijn niet. Ja, precies. Het zijn wel Arabieren, Noord-Afrikanen, tegen de christenen de Auto. Precies. Tegen de christenen in het zuiden. Juist. Uh, Frankrijk die, uh, is begonnen natuurlijk met bombarderen. Dat doen we tegenwoordig. Hè? Als, als uh, ja, land gaan we eerst bombarderen. Nou, dat werkt nooit. Nee, dat ja, werkt of nooit. je moet een paar atoombommen erop flikkeren. Maar dat is wel rigoureus in één hm. keer, weet je wel. Ja, dan gaan we dus grondtroepen er neerzetten. En dan hebben zij natuurlijk het Vreemdelingenlegioen. Uh, die zou het klusje kunnen klaren. Ja. En? Niet. Nou, mooi. Zijn we er ook weer uit? Waarom niet? Nog niet. Nee, maar, maar die zijn ook gehard. Ja, die, zijn en die, zijn, ook, zijn, die ja, kunnen ook ja, in de woestijn zijn, lopen. Die zijn, ja, die kunnen ook. Maar die, die, die hebben natuurlijk veel minder gevechtservaring dan die, uh, dan die strijders. En ik denk dat, dat de gemiddelde Franse legionair wel om zijn leven geeft. En niet uh, het geen feestje vindt om te sterven voor de goede zaak. Ja, dus dan ben je toch, toch alweer wat terughoudender. Nou ja, je ziet het, het gaat buiten moeizaam. En de Fransen hadden gedacht met een paar honderd man. Inderdaad, wat jullie zeggen. Uh, het zijn maar een paar honderd, een paar duizend strijders. Misschien, ach, wij gaan dan met onze... Uh, technische overmacht eventjes tegenaan. En, het, en het, de klus is geklaard. Maar er moeten steeds meer troepen bij. De Afrikaanse landen moeten nu met troepen komen. Daar zouden de Afrikaanse landen al lang hebben moeten helpen. En noem uh, maar op. Nou ja, het gekke is dat men, men daarmee bezig was met de training van een, uh, een, een Afrikaanse troepenmacht. Ja, dat zou na, na de natte tijd uh, doen, Alleen ja. dat die zou ergens in, in augustus of zou klaar zijn. En, en die zou dan uh, gaan strijden. Maar blijkbaar stond het, wa, het water te hoog aan de lippen uh, bij het regime in Bamako. Hé, hey, en uh, is het nou een van de problemen, is het een puur, mi puur militair probleem, denk jij? Of heeft het ook nog te maken met het feit dat misschien mensen ook ergens wel weer een stukje blij zijn soms dat, uh, dat de gezellige charisten uh, ze gewoon bevrijden, misschien wel? Wacht even. De ja, ja, er zijn misschien ook wel mensen in Mali die hartstikke leuk vinden dat die islamisten komen. Oh ja, nee, maar die, die zullen er ook zijn. Dat zou ook wel ja, kunnen die, zijn die strijders die komen voor een deel uit Mali. He, dus die willen gewoon hun geloof over de rest van het land uh, verspreiden. Wat een nou, aardig eigenlijk. Ja. Nou goed. Laten we een ander uh, leuk ja, landje ja. In, de, in het buitenland uh, erbij pakken, daar weet je wel uh, zeker wat van. Uh, de Israëlische verkiezingen staan is natuurlijk uh, voor de deur ja. en de keuze is uh, rechts of heel rechts. Ja, klopt. Uh, is dat uh, wat, wat, wat, uh, wat goed is voor Israël? Uh, nou ja, daar ga ik natuurlijk niet over, wat goed is voor Israël. Nee, is dat begrijp ik wel, mijn bedoel... <laughs> broer. <ik> <laughs> nee, maar meestal kan geen je kiezen uit over. links of rechts. Ja, meestal, okay, nou, ja, het fascinerend is natuurlijk dat hij een paar jaar geleden. Uh, had je nog een enorm groot vredeskamp in Israël... en kwamen honderdduizenden mensen de straat op... om te demonstreren voor vrede met de Palestijnen... En uh, ik ben de afgelopen week in Israël geweest. En ik heb daar ook heel veel mensen over gesproken. Specifiek over die vraag van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waar is dat linkse kamp gebleven? Waarom uh, is dat rechtse kamp inmiddels uh, zo groot? En er zijn een aantal redenen voor. Een van de redenen is heel eenvoudig. Er worden meer rechtse baby's geboren dan linkse baby's. Die kolonistengezinnen, die orthodoxe joden. Ja. Die hebben meestal zeven kinderen. En ja, gewoon is sneller. er één gezin twee. Ja, dat schiet op een goed moment uh, wel op. Ja, Is het ook wel zo dat uh, sommige mensen denken: van ja, dat geleuter over uh, die, die twee staten en vrede en allemaal. Maar die gasten die blijven raketten afschieten nou uit ja, de Gaza, weet je, uh, uh, laat dan ook maar hangen. Als jullie niet willen, dan maar niet, joh. Nou ja, dat is de tweede reden waarom Israël zo naar rechts uh, gaat. Omdat mensen dus denken: van ja, we hebben het geprobeerd, we hebben, we hebben van alles aangeboden. Ja, Gaza gegeven, uh, vrede gaza, dit, vrede, vrede, vrede, vrede dat, geld. Is, is overigens uh, in de praktijk valt daar heel veel bij, bij op en aan te merken hoor. Het is niet zo dat Israël de Palestijnen van alles heeft gegeven. Want de, maar alleen de Israëlische bevolking denkt... dat ze de Palestijnen van alles en nog wat hebben, hebben, hebben beloofd en hebben, hebben aangeboden. De Palestijnen denken daar heel anders over. Die zeggen dat, waren allemaal, uh, dat stelde niks voor. Maar goed. Nee, kan wel, maar die Israëlse Palestijnen bevolking, schieten wel heel uh, veel raketten. Uit, nou ja, uit, uit frustratie. Omdat zij dus weer zeggen dat de Israëliërs niks doen. Maar goed, in Israël is heel erg sterk het besef onder de bevolking van... Het heeft geen enkele zin om met die mensen te praten. Want inderdaad, je praat met ze, je biedt ze van alles aan... en we krijgen raketten terug. Maar ja, laten we er dan ook maar mee ophouden. En we gaan niet alleen mee ophouden. We gaan ook overal nog extra in die gebieden gaan we de Dus kan het ons ook niks En het fascinerende is nu wel dat je ziet dat de Israëlische regering... net dan jou, eigenlijk zelfs campagne voert op het thema van... wij gaan niet meer luisteren naar de wereld. Niet meer naar de Amerikanen. Zijn campagne gaat over, zegt hij, ik ben een sterke man... En ik uh, maak het zelf al uit. Wij maken het zelf uit. We luisteren niet meer naar de buitenwereld. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar op het moment dat zij Amerika verliezen als partner, dan zijn ze de lul. Dan zijn ze de lul, maar ze denken dat ze, dat niet, uh, dat ze uiteindelijk Amerika niet verliezen. En ik denk ook dat ze Amerika niet verliezen. Want de Israëlische lobby in Amerika is zo sterk... dat geen politicus het in zijn hoofd zal ha halen om uh, Israël ja, te laten vallen. dat los, kan allemaal wel zijn. Zo werkt het. Maar als ik dus Amerika was en ik pompte hoeveel miljard aan uh, wapens niet in dat land... En die goos die daar aan de wind wat zei: Joh, laat ze lekker uitzoeken. Die Amerikanen, pleur lekker op. Doe lekker wat ik zelf wil. Dan zeggen ze: Oh, Shaky, is dat echt zo? Nou, dan gaan we even die toelagen naar beneden schroeven. Zou je dan doen? Hè? Ja, maar ja, dan krijg, krijgen Amerikaanse kandidaten. Die, dat, die, die daarmee instemmen weer minder geld voor hun campagne. Die verliezen hun campagne. Ja, maar Obama zo... zit in zijn tweede ronde. Joh, dat maakt helemaal een halve Ja, Obama uit. zit in zijn tweede ronde. Maar over twee jaar zijn er weer congresverkiezingen. De helft van het congres wordt dan weer herkozen. Die kandidaten, die gaan natuurlijk druk zetten op Obama van ho. Niet al te hard aanpakken. En los tot dusverre, laat ik het zo zeggen. Tot dusverre is Netanyahu er in ieder geval iedere keer mee weggekomen... dat hij niet luistert naar de Amerikanen. Nee, en bovendien, wat moeten ze dan doen? Dat is een soort van bolwerk toch van westerlijkheid in een regio... die nou niet echt fijn, heel positief jegens Amerika is. Het is misschien ook niet handig om... Ik begrijp ook wel dat Netanjahu hoogspel speelt, zeg maar. Nou ja, hij kan het zich permitteren. Dat lijkt me ook. Blijkbaar. Maar goed, zou dat ook betekenen dat de aanval op Iran dichterbij komt... Hmm. Want als, als Netanyahu jou zegt van joh, ik krijg lekker de pleuris uit Amerika... dan kan hij nou ook net zo goed beginnen met tegen Iran. En dan moet Amerika ook wel mee. Nou ja, dat, dat, dat zou dan moeten. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat die, dat die aanvallen komt. En, uh, ik was verrast in uh, Israël. Daar hebben we ook een reportage over gemaakt... over hoe dan nou door de bevolking van Israël wordt, uh, tegen Iran wordt aangekeken. Er blijkt dat 72% van de bevolking helemaal niet ziet in zo'n aanval. En... We hebben ook hele fascinerende initiatieven uh, gefilmd. Mensen die via Facebook contact zoeken met Iraniërs om uit te leggen. Israëliërs die zeggen, wij houden van jullie, Iraniërs. En Iraniërs die dan weer op Facebook boodschappen terugsturen van... wij houden van, van, van jullie, Israël. Wow. Uh, je merkt onder de bevolking dat dat veel minder heftig leeft... dan, uh, dan onder, de, onder, onder de politiek. En niet alleen de, een groot deel van de bevolking is tegen aanval. Ook het militaire establishment, het leger. Uh, eigenlijk is iedere... Uh, stafchef of, of legercommandant die uit dienst gaat... iedere leider van een geheime dienst uh, die ermee ophoudt... ze zeggen allemaal, wij zijn er tegen, we moeten het niet doen. Maar waarom Maar we dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. hoor. Want jou is uiteindelijk uh, de, de baas... en als hij zegt dat het uh, moet gebeuren... Ja, dan he, he heeft het leger het maar uit te voeren. Maar schaam. andersom gesproken, als nou blijkt... Dat, dat Iran, dat Teheran inderdaad over een atoomwapen beschikt... is het dan misschien zelfs niet nodig? Ja, ehm... Uh, A, beschikt Teheran uh, nog helemaal nee, niet over, een, uh, over, ik, maar, over ja. een atoomwapen. En B, Israël, Israël heeft zelf een atoomwapen. Ja. Ja. Dus ja, waarom zou je dan Iran moeten aanvallen? Nou, je, kan, je zou kunnen denken, van ze hebben zo'n ontzettend hekel aan ons... die is zo vaak en zo uitgebreid beleden... dat we misschien maar ja. een soort first strike-achtige ja. uh, filosofie... Ja, vroeger vroeg hadden Amerika en de Sovjet-Unie ook enorme kernwapenarsenalen. Ja. En, maar dat is toen, toen die verschil, Toen hielden elkaar verschil, in, uh, in, in, in, in, in evenwicht, natuurlijk. Dat is zeker waar. Alleen het grote verschil is hier... dat hier natuurlijk uh, fundamentalistische religie om de hoek komt kijken. Ja. Kijk, die communisten, die dachten ook... als we dit gaan doen, dat, dat, ja. dan zijn we... Dan, en, en, en die dachten niet, ik druk op de knop. Ik bedoel, ik weet, uh, ik, weet uh, ik weet, ik, uh, weet, ik, weet, ik it, it, it, nou, het is uh, mij te redden. Maar een die, die uh, gaan dat toch eerder doen dan, dan iemand die denkt: van, ja, dan verlies ik straks zijn nou, Misschien niet, maar, nou, laat dan, ja, dan, maar ik weet het niet. Ja. Ik vind, ik vind Iran, uh, dat, dat zijn gewoon slimme, pragmatische, uh, pragmatische politici, die Iraniërs die zie ik dat niet doen. Die zijn ook niet gek. Die weten precies dat op het moment dat zij een, een kernbom afschieten op Israël, dat hun eigen land verwoest uh, gaat worden. Die zijn niet gek, die Iraniërs. Vind je het nou verstandig van Wesley, dat hij naar Turkije gaat? Nou, ik vind het, ik snap het wel. Uh, ik ben een enorme fan van, uh, van Turkije. Ik ben een paar keer bij Turkse, ik, ik hou helemaal niet van voetbal, maar ik ben uh, een paar keer bij Turkse voetbalwedstrijden geweest van zowel Galat Sarai als uh, Fenerbahçe. En de sfeer in die stadions is echt zo fantastisch. Ja. En Istanbul is een fantastische stad. Ja, ja maar de sfeer bij Walibu, Walibi en? Flevoland is ook hartstikke leuk, maar dan, dan ga je toch ook niet voetballen? Nee, maar dan krijg je ook geen, wat is het, 7 miljoen. Is je dat dat ook nog eens een keer? Nee, maar het is wel einde. Wesley Sneijder. Nou ja. Nou ja, we hebben twee jongens <laughs> die kunnen voetballen in Nederlands ja. dus Nederlandse Dat is Wesley en uh, Robin. Ja. Nou, Robin die presteert niet in oranje. En Wesley is straks dik en volgevreten van, van, van, van alle broodjes... Uh... Oh arme! Nou, Jan, het is, het is, het is nog met dit belangwekkende inzicht van Jan... Ah, ja. even, even afscheid van we, je... Want we we moeten. straks een beetje ja, verder, ja, raad, meneer, meneer beetje verder. Maar zoals elke week is nu het moment aangebroken... Voor het, ja, voor het wekelijkse schot in de roos. Wat zeg ik? In de la Jan Roos. Lens Armstrong heeft de boel bezodemieterd... Hij heeft al zijn tour de Frans-overwinningen gewonnen op doping, zei hij tegen Oprah. Man, wat een nieuws. Ik altijd maar denken dat hij dat op hopjesvla en perensap heeft gedaan. Echt nooit verwacht dat Lens bloeddoping zou gebruiken. Echt niet. Ik bedoel, het is toch vrij normaal om met een bloedvaart bergen op te scheuren... met een tempo van een opgevoerde brommer. Ja, ah, niks aan dandje het, het is toch helemaal niet vreemd dat iemand de zwaarste wielentocht van het jaar... met twee vingers in de neus zeven keer wint? Wah, normaal. Drie weken met je bal op een plankje met gemiddeld 50 km per uur trappen tegen de wind in. Dat is toch niet zo uitzonderlijk? Tot zover het sarcasme. Iedereen wist dat alleen zijn junk was. Iedereen met een beetje verstand wist dat de mens dit niet zonder de spuit kan redden. En dus zat iedereen met open ogen naar een enorme groep junks te kijken die de tour reed. En toch genoten we er allemaal van. Want zolang iedereen aan het refus ligt is de winnaar Ton nog steeds de sterkste. En ja, met de beste dokter. Ik ben wielerliefhebber en zat voor de televisie met aangespannen billen te kijken naar de bergritten van Lens. Ik vond het spannend, terwijl ik donders goed wist dat hij in ieder geval de top 20 gebruikte. En nu heeft Armstrong dat bevestigd. En wat verandert er? Geen ene reet. De Tour voor dit jaar gewonnen door degene die een nieuwe soort doping gebruikt dat moeilijk is op te sporen. En over een paar jaar kan hij bij Oprah dat gaan opbiechten. Maar ik zal weer kijken en genieten. <middels> Nee, dames en heren, jongens en meisjes ook. Onvoorstelbaar de hele week gelullen van wielrennen gehoord, maar nog nooit zo inzichtelijk en zo intelligent als jij Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Onvoorstelbaar, dank je nou, Goed, geen brandhaard of uh, onze hoofdgast heeft er uh, zeg maar verschil de handel aangebrand. We praten nu even verder met midden oosten correspondent Jan Enkelboom. Ja, uh, over, over brandhaarden, maar Jan, wat moeten we wel anders mee? Dit is je vak en uh, ja, maar ik heb wat, wat ik me nou wel eens afvroeg, vanmiddag toen ik iets had te maken. Heb jij nog eigenlijk wel een beetje vertrouwen in de mensheid, ergens nog? Nou, gek genoeg wel. Vertel eens. Ja, ah. ik, ik denk altijd dat het toch wel weer goed komt uh, met de mensheid. Ondanks het feit ja. dat je toch hier en daar de, de ja. ledemaat op je oren ziet fluiten... en de, ja. de kogels en, ja. en de gekkies. Ja, ja te, tegelijkertijd kom je toch ook wel weer overal hele leuke en aardige mensen tegen. En, uh, je had het al over de Facebook-iraal. Uh, ja, uh. dat, dat, dat bijvoorbeeld, maar ook gewoon de, de gezinnen bij wie, je, bij wie je thuis komt. We hebben in uh, Noord-Syrië uh, in oktober bij een gezin uh, thuis uh, gelogeerd. Ja, dan kom je toch hele vriendelijke, aardige, intelligente, leuke uh, mensen tegen. Met, met, met mooie verhalen. Um, ja. Is wel zo natuurlijk. Hè? Die harde, het stinkt van de leuke, lieve, hele aardige mensen. Ik bedoel, heel GroenLinks uh, zit er vol mee. Maar uiteindelijk uh, bepaalde rotzakken. Ja. Dus uh, ja. Ja. ja, leuk verhaal, joh. Ja. maar uh, ja. Ja, ja. ik ben er nou, niet ja. echt van onder indruk. Nee, maar ja, goed. Nou, misschien, we, we vragen, maar, uh, hoe denk jij dat, boom, ook, dat een bom dat ja, en is, en dan is, al die leuke mensen weg. Ja, ja, of, of ze worden neergeschoten, gewoon zoals dat hoort tegenwoordig in een massagrafjes. zit. Maar hoe kom jij erbij, dat, dat, is dat de inherente inherent goedheid van de mens... waar je, je dan maar vastklampt? Of denk je dat die mensen ooit nog iets in de melk te krijgen? Nee, nee, nee, nee. Het is, het is, ja. ik denk dat uiteindelijk uh, de meeste mensen het wel, uh, wel goed bedoelen. Uh, gek genoeg. En uh, zelfs, zelfs uh, in, het, in het regime van, nou ja, Assad misschien, wie niet, maar. Uh, oh, die bedoelt dat ook best goed. Maar zijn, dat, zijn, dat zijn achterban op zich uh, het, het niet slecht bedoeld. Die zijn uh, bang voor, uh, voor hun eigen hachje. Die zijn bang dat ze hun religieuze vrijheid uh, kwijtraken. Met de allerbeste bedoelingen halen die de meest vreselijke dingen uit. Dat, dat is een beetje uh, hoe ik de wereld heb leren kennen. Mensen die vanuit de. Nee, uh, zeg maar... maar als je natuurlijk clusterbommen op, op uh, wijken met vrouwen en kinderen gooit... dan kan je niet zeggen van... Uh, ja, jongens, dat had ik, dit, dit, dit komt echt uit een goed hart, hoor. Ja, maar, laat ik, dat, heb ik, weer nee, maar ik begrijp wat je ja, zegt. Ik ik ook die iets, man he? die beschermt namelijk nee, nee, nee, nee. ook zijn vrouwen en kinderen mm -hmm. waarschijnlijk. Ja. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kan het dan zo glippen dat je afhankelijk denkt van... ja, jezus, ik heb toch wel veel te verliezen. Ik snap het wel. Je zit, in, mm -hmm. je zit een beetje misschien vaag in kamp en Je weet wel, als het misloopt, dan ben ik echt zwaar de lul... En ergens weeg je dat toch een beetje af tegen te ja, het is niet netjes wat we doen. Maar goed, maar wanneer ja, moeten er je het ergens een moment ik denk dat, dat zegt, ja. ik denk dat het de geleidende schaal is. Dat je er langzaam. Maar goed, het is allemaal psychologie. En ik ben geen psycholoog, maar ik denk dat het de geleidende schaal is uh, waar je langzaam in, uh, in, in groeit. Als je ziet dat uh, de, de, de, er opeens allemaal autobommen bij jou in de, in de stad of in de straat uh, ontploffen. Zou ik alleen even ja. kijken. Ja, ja. En, en uh, je buurman die zit in het leger en die wordt, die wordt omgebracht. En je hoort verhalen van vrienden die uh, in mootjes uh, gesneden uh, in de plastic zak thuis worden afgeleverd nadat ze ontvoerd zijn, uh, zijn geweest. Dat zijn verhalen die je aan beide kanten hoort van, uh, van dat front. En dan, dan gaat het natuurlijk toch iets werken bij mensen dat, dat ze elkaar ontzettend gaan haten. Ja. En dan, dan, dan uh, begrijp ik wel. Uh, hoe dat werkt. Dat je dan uh, zo opgefokt raakt... en zo verblind raakt door, door een vijandsbeeld... dat je inderdaad op die knop drukt... en die klusterboppen laat vallen. Ja, op die dan... klootzakken die uh, mijn moeder uh, in stukjes hebben, hebben gehakt. Bij wijze van spreken. En dat werkt aan beide kanten zo. Begrijpelijk natuurlijk. En, en, maar ook bijvoorbeeld als je alawit bent daar... Hè, dat is natuurlijk die, die groepering die, die, die van Assad. Van Assad. Ja. Dan denk je, ja, ik kan nu wel gewoon... Uh, Jezus, red, Jezus red, red Jezus van het kruis zingen thuis... en uh, dans onder de meiboom... Maar als die gozer weg is, dan komt de en ja. Dan ben ik alsnog de piel. Dus dan kan ik beter even met een geweer kijken of ik magie kan redden. Nou ja, dat is precies wat er gebeurt nu. Hé, hey, maar uh, de vraag is natuurlijk... En daar kan je ook geen antwoord op geven. Maar zo'n vraag stel je ja. dan toch ja, aan een man die daar is geweest. Kan dit goed komen? Op een of andere... Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet goed komen. Maar hoe gaat het? Ga, gaat, zeg maar, wij, wij zijn dan tegen Assad, geloof ik. Ja. En, en gaat hij verliezen? Uh, ja, ik denk het uiteindelijk wel. Mooi. En uh, wanneer gaat dat gebeuren? Uh, dat kan nog wel even duren. Ja, Hoe lang denk je? Het nou, dus, gaat niet echt ja, heel hard, hè? He? Nee, het gaat niet echt heel hard. Ik, uh, zijn de Syriërs niet bijna op tegen de tijd dat het klaar ja, is? Ja, maar, aan beide, aan, ja maar, dan, maar, dan, maar dan houdt het op. Op het moment dat, dat ze aan beide kanten het helemaal zat zijn... en helemaal op zijn. En uitge... Het probleem is op dit moment dat beide partijen... nog uh, denken dat ze kunnen winnen. En, uh, of in ieder geval dat ze denken dat ze niet... Hoe hoeven te verliezen. Nee, dus... En ze zullen net zo lang doorgaan tot ze alle, allebei de partijen inzien... dat er geen uitweg meer is en dat, dat het geen enkele zin meer heeft. En dat, dat ze allebei totaal uitgeput op de grond liggen, zeg maar. En dan is er een moment waarop de partijen misschien... met elkaar willen gaan praten. Maar ik ben bang dat dat nog heel lang gaat duren. Want de rebellen die gaan door, want die hebben de steun... en die hebben steeds meer wapens. En Assad, die heeft ook nog steeds steun. Die heeft de steun van een deel van de bevolking. Die heeft de Russen en de Chinezen achter zich. Die heeft eigenlijk nog niet echt... Het grote, het grote deel van het leger, er, is wel, er zijn duizenden soldaten gedeserteerd... maar het grote deel van het leger is nog intact. Dus die blijft ook wel gewoon doorgaan. Dus ik zie dit voorlopig... Uh... Tenzij er een paleiskoep komt, dat kan natuurlijk ook. Zie ik het niet, uh, niet, niet ophouden. Ja, en als Assad weg is, dan ben ik eerlijk gezegd bang dat het pas echt gaat beginnen. Oh, ik denk dat er dan uh, in, uh, in Nederland al wordt gezegd: van joepie de poepie, de Arabische lente gaat maar weer verder. Juist, Syrië is ook bevrijd. Ja, nou, dat, dat, dat volgens mij, onderschat je on, ons, neemt toch wel enigszins maar. Nou, er wordt nog steeds uh, uh, geroepen dat, dat uh, bijvoorbeeld Egypte nu een vrij democratisch land is waar we 5 miljard van de EU in pompen. Want het is helemaal daar heel leuk en gezellig geworden. Yeah. Nou ja, Egypte is een democratisch land. Ja, ja, alleen de man die daar dan democratisch gekozen is... die wil graag die democratie natuurlijk terug. Dat terugschakelen. Is, nee, dat zegt hij zelf niet. Nee, nou, hij heeft, nog, hij heeft een, nou, heeft nou een paar opties vandaag. gedaan... en dat heeft hij toen maar teruggetrokken. <lacht> nee, <lacht> goed. Nee, maar dat is toch zo. Nee, nee, dat is niet zo. Hij nee, wilde nee, nee, toch nee. de grondweg aanpassen? Nee, nee, nee. nee. Hij heeft in, in, in, in, in zijn optiek heeft hij gezegd... Ik, ik moet nu eventjes alle macht in handen uh, nemen. Juist om de democratie. Ja, weet je wie je dat ook redden. heeft gezegd uh, op een gegeven moment? Alleen de politie. Oh, precies, hij ervoor? Ja, hoor. Het is niet te geloven, dames ja. en heren. Dus wederom heeft Jan Roos alleen gevonden om de vuur te over. te toveren. Ja, Hartelijk gefeliciteerd, Jan. <laughs> ja, Jan <laughs> ja, daar ben je. Ik voel jarig, maar ik voel me nu al een beetje. Oh, je had het over de vuur. Ja, ik uh, ja, nou, okay. ik, ik weet het ook niet, maar volgens de ja. mensen om mij heen. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, nee, we noemen die ja. we, nee, weet je in het Bokassa. Laten we nog even terug ja, naar Syrië, nee. want, want Egypte die komt straks weer de Oké. Okay. Uh, uh, die oppositie, uh, of hoe noem je het? Vrije Syrische ja. leger. Die wordt natuurlijk ook uh, aangevuld met, met weer van die maffiïdisten. die echt hele extreme beelden ja. hebben. Hoe groot is de kans dat, dat, dat zij uiteindelijk, zeg maar. Mocht Assad het en zeggen... oké, nou gaan we hier weer nou, dat een, is, een fundamentalistische mafketels land dat, maken. Is, dat is nu al een enorm probleem aan het worden. Omdat je nu al ziet dat er enorme spanningen aan het ontstaan zijn... tussen die jihadistische uh, groepen en het Vrije Syrische leger. Wat voor een groot deel uit gewoon uh, seculieren... dat wil zeggen niet al te gelovig, want ze zijn allemaal een beetje gelovig. Geloven, licht, -liberaal. Los, licht Licht liberale mond, nou ja. Uh, <lacht> niet al te conservatief <laughs> voor moslims bestaat. Maar... Um, en, en, en dat er nu al uh, uh, uh, dat die spanningen zijn nu al aan het vechten samen, maar ook al af en elkaar. toe tegen elkaar. En uh, mensen van het Vrije Syrische leger die zeggen, ja, die staat die jihadisten die voor zich zien, die willen wij helemaal niet. Maar die Ziadisten zeggen, wij gaan net, wij gaan niet door tot Assad weg is. Wij gaan door tot uh, dit een islamitische staat. En dat worden er steeds meer en ze hebben het meeste geld. En ja, dat gaat echt een hoop ellende nog, uh, nog opleveren. Ja, Jan, want is al de tweede keer dat we het over die jongens hebben. Die zitten dus blijkbaar overal, niet alleen maar lokaal. Maar ze worden ze nou ook ingevlogen daar? Of ingereden. Uh, ze worden voor of? een deel uh, ingevlogen, ze komen voor een deel uit het buitenland. En voor een deel krijgen ze gewoon heel veel geld uit het buitenland. Uit landen als uh, Saudi-Arabië en Qatar. En wat voor volk is dat nou? Want ik, ik weet het nog wel, destijds van, van Iran, de allereerste keer... dat het eigenlijk een beetje zo gebeurde. Hè? De Sja eruit en Gromanier uh, en z'n mm -hmm. erin. Dat was natuurlijk uh, ja, eigenlijk toch een beetje het morret volk... en de lagere geestelijkheid die daar uh, zich, zich heel erg verwant voelde met die nieuwe van Khomeini. Is dat nu weer zo? Of is dat, uh, is weer, gaat het nog steeds om dezelfde ontevredenheid? Wat je ziet, wat je ziet is dat de revolutie is begonnen in uh, op het platteland... Uh, bij de arme mensen. En in die zin zit er ook echt wel een economische uh, dimensie aan. Ja. De, de, de, de, het, het zijn de arme soenieten uit het arme, van het arme platteland... die de strijd zijn, uh, zij zijn begonnen. En het is in die zin ook een, een, een strijd tussen platteland en stad. Hè? En waar is... Assad nog sterk, dat is in Damascus, het centrum van Damascus, althans. En uh, wie, wie strijden er tegen hem? Dat zijn de arme buitenwijken van, uh, van Damascus. In Aleppo, daar, uh, die stad is niet, die is nu voor de helft in handen van de rebellen. Die rebellen komen niet uit de stad zelf, die komen vanaf het platteland. En is het nou zo dat waar het aanvankelijk gaat om economische verbetering, dat die djihadisten eigenlijk als het ware wel dat, dat niet kunnen bieden, maar wel ja, iets wat dan een soort evengoed moet zijn, namelijk die islam die dan ja, weet ik wel de honger moet maar moet stillen of zo? Of, of hoe werkt het dan precies? Hoe kunnen die mensen die er dus, die er dus economisch beter van willen worden... wat begrijpelijk ja. is, uiteindelijk een ja. soort, soort speelbal worden... van mensen die, nou ja, die daar ziet, niks aan wat, doen? Wat je ziet is dat de mensen in, in de steek worden gelaten door het Westen en ze zijn bezig met die strijd. En de enige die ze wil helpen, dat zijn jihadistische groepen... En of, of dat zijn financiers uit uh, golfstaten die geld aan jihadistische groepen uh, geven. Dus dat zijn de mannen met het geld en met de wapens... en die helpen de strijd. Uh, is het eigenlijk niet raar dat die gasten in de golfstaten geld en, en, aan jihad en, geven? En, is het niet raar dat die gasten uit de golfstaten geld aan jihad geven? Uh, ze er is niet vreselijk spijt van over een tijdje? Nee, die hebben daar, krijgen daar... Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk het niet eerlijk gezegd, omdat uh, Assad als alewiet en Alawit als een soort van Sji'id is weer uh, de, eigenlijk de grote vijand qua geloof van uh, de Soenieten in de golfstaten. Dus het is een strijd. Ook voor een deel tussen de Soenieten en de Shiiten in de regio. En uh, daarom krijgen die uh, jihadistische rebellen uh, geld. Maar goed, nou. Jan, jij zegt het is interessant, net interessant. We even moeten bewaren naar het derde blok, denk ik. Over de, het Westen laatste in de steek. Dat vind ik een mooi aanbod. Ja, daar gaan punt, we zo uh, eens even over hebben. Ja. Voor het En uh, ik wil jullie nu alvast mijn excuses aan, aanbieden. Voor, uh, voor het onderdeel van het programma wat we nu volgen. Ja, Een quote. Ja. Jan, 2. Drie. News als je bijken. moet wassen, of zo moet je dat ja. nu doen. Hoor. We zijn nog uh, hè, zo blij van de hoop inhoud <laughs> in het programma als net. Ja. ja, doen we eindelijk een keer een uh, ja. show met een beetje serieuze inhoud. Ja, ja, en dan nou, moeten nou, we er dan... een beetje van. Ja, ja sorry Jan, ja. Ja. We, maar we gaan dat nu in één keer te niet doen hoor. Dan ja Komt maar het, hoor, dames en heren, jongens en meisjes, het kutspel is begonnen. Ik leg er nog één kruid in het citat die je straks horen krijgt. Er zitten drie nieuwsspijtjes verborgen. Welke drie is natuurlijk een vraag? En dan weet je het antwoord. Bel dan een 0100 1121. En geef gewoon die drie goede antwoorden. Dan kan je weer de enige. Echt, echt, echte, echte, de echte echte echte, echte, echte, echte, jammer dat je wilt winnen. Zullen we het even verdoen? Ach, waarom niet? Kom maar. Het KNMI heeft voor Lenny Nelissen code oranje afgegeven. Topman Mark Scheemaker zei dat in het VRT-programma De Zevende Dag. Nou, dit is slecht, zeg. Nou, nee, nee, voor, maar het, echt... voor, nee, vorige week was het slecht. Nee, maar dit is echt heel slecht. Ik nog één keer laten horen. Als je het KNMI horen. heeft voor Lenny Nelissen code oranje afgegeven. Topman Mark Scheemaker zei dat in het VRT-programma De Zevende Dag. Nou, en, en, en die laatste weet niemand, dat nee, weet je nou ja, Nee, natuurlijk niet. Dat, nee, nee, nee, die vier maar kabouten, joh, wat is aan de hand, joh? Oh, zei Vira? Nee, zei, zei Vira, nee. Oh, je nee, zei, oh, je zei, nee. ja. Nou. Sorry, nou, 0800-1121, we hebben inmiddels hangen, volgens mij, Eva. Eva? Hoi. Hoi. Hi. Alles goed? Ja, heerlijk even! Nee, het wel even alles goed hebt, maar eerst even de antwoorden. Oh ja, sorry. Ja, oké. Okay. Nou, het zal vast wel dat horrorwinter zijn. Dat is nou. sneeuw en zo. Ja, hoor. Horrorwinter? Ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Eh, uh, Armstrong ook wel, denk ik. Nee. Nee. Oh! Nee. Mag, ik nog, mag ik nog één ding zeggen? Wel nou. joh. Nou, ik vind altijd zo'n hele leuke jongen, Jan Heemskerk. Waarom ga je niet een keer in de Playboy staan met Jan Roos? Liebeschottenbouwt, <sleuken> <sleuken> als jij een tom met elkaar schakelt, ben ik ervoor. Ja, regel dat die ja, ja, tonnen ja, Jan en ja, ja, zijn ja, in de hol erin, Geen probleem. We eindelijk een vrouw aan de lijn en dan dit soort vragen. je ja, ja, moet je ja, horen. Ja. Stel je voor dat er dat, dat crowdfunding komt. Lappen een tonnetje niemand de man. Niemand nou, speel ons naast, Jan. Hey. Ja, jongen, weet je toch? Wouter? Nou, trouwens niet bijna niemand, hè? Ah, bijna niemand. <laughs> ja, ja, ja. Wouter, oh, oh. ben je daar? Wouter. Jallo. Hey, Wouter, Wat, he? Wat zeg je? Echt, Jan nu? Dat uh, weten, we, weten we wel. Geef het antwoord maar. Hop, hop. Oké, okay, kan ik hem nog één keer horen? Nee. Ja, nee. Oh, nee, ja, wel, ja. De economie heeft voor Danny Nelissen code oranje afgegeven. Topman Mark Scheemaker zei dat in het VRT-programma De Zevende Dag. Zo, nou, zo makkelijk niet geloven. Kom maar. Ja, eh, uh, Danny Nelissen? Ja, heel knap. Horror -winters. Ja, uh. heel knap. Toch? Ja! Oké, okay. en, eh... Uh... De topman in het vrt programma oh, Ja, Het is, ja, is zo pijnlijk. Het is omdat kiesel. het zo vreselijk veel, uh, ding is. Maar wil je, wil je het nog een keer. Jij nee, ga even met Paul verder. Ik vond het zo slecht. Nee, ik vond hem wat hij. hij ja, jij wil je dat? Nee. Het is ja. misschien wel lekker om. Ja, hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, wie hallo? Paul, ben je daar? Ja, hallo. Ja, hallo, wie, hallo. Paul, ben je moet het één keer horen? Alles loopt door elkaar. Even Jan, dan geef die Wouter maar dat t-shirt. Ik ben er klaar mee. Hallo. Ja, hallo. Bazzel, wat een gedoe, Ja, hallo. het is ja, gebeurd. Ja hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou. Wat? oh Wat? Nou, Weet je wie ook al... er 61 geworden is vandaag? Nou. Paul Stanley. Wie? Ja, van Kiss. Die is Kiss. Tjonge jonge, deze show gaat Wat een achteruit. mooi stukje muziek zeg. Hoor je dat? Ah, ja. Ja, heel, heel, uh, heel ambitieus ja. en, en vol... Uh, liefde your feet Cause girl I was made for you Girl you were made for me I was made for loving you baby, you were made for loving me And I can't get enough of you baby Can you get enough of me tonight I wanna see it Oh, Worden van, van, stop, druk maar stop. stop. Jezus ja, wat, cool. een, wat een, wat, een, wat een baby terreur ditje. Oh, god, krijgen we dat weer? Ja, ja, ja, ja. Die wil ik er wel bij slepen. De ja. baby -boomers. moeten we daar ook niet een jingle van maken? De baby terreur. Tjum. Nou, Prachtig doei. stukje muziek. Paul Stelly is vandaag 61 geworden, ik zei het al. Ja, als je luistert, gefeliciteerd. Hartstikke leuk, eh, waar, de muziek is eh, wat gedateerd. Vandaag. Nou, uh, Mark Putto die zwoer op alles wat heilig was: dat er nooit, nooit, nooit meer. Nooit, nooit, Noo nooit, nooit meer in LST'en toch zou komen. En toen kwam hij met de onthulling: op 28, 29 of 30 januari 2013 wordt de dochtertochten dus wel verreden. Ja. Wij vragen, nee, wij eisen de opheldering van onze vriend, onze weergod, onze wilvoorspeller, onze zie. Mark Pitto. Hele goede dag. Pitto! Hé, hey, Pitto! Oh dood. <laughs> nou. Pitto? Mark, ben je daar? Pitto! Oh. We hebben... Daar, er is techniek... Nee, misschien was het, was het niet lief wat je zei. Ik zei toch wel aardige dingen. P P Pitto? Oh. Puto. Uh, nee, het ding is namelijk, ik kreeg, ik kreeg van de week ineens uh, een groot bericht zou eraan komen ja. van Mark. Die hangt, maar niks zegt. Maar, ik ja. dacht, en, en, hij zei dus ineens was het nieuwste Elfstede toch komt nou ja, Hij heeft ons hier toch diverse maanden nee, op maar het graf van zijn grootmoeder geswoeren dat er nooit meer... Nou, Putto. Nee. Uh, ja, ja, dus ik was heel nieuwsgierig. Maar, maar laat we nu... zeggen dat dit in ieder geval de laatste bijdrage dan maar is. is toch wel jammer. Nou, dag. Oh, ik weet... Ik... Ja, nu hoor je we horen hem wel. Het ritsel he? van bladeren horen we. Putto! Putto! Moeten we niet even 112 bellen? Of uh, meneer zeggen? Nee, meneer Putto hebben we heel vaak. Nee, dat helpt niet. Dat, je helpt je je niets, je je maakt dat is het probleem uh, niet. Nee. Maar misschien even de buurvrouw van Putto, want dat gaat niet goed. Nee, misschien heeft hij nog een uh, attackie of zo. Nee, joh. De man is in de 40 of zo. Nou, dat kan gebeuren. Hè? Een Hele jonge, frisse kerel die, die nog van Facebook weet. Het nou, is ontzettend jammer. Ah, ik, had, nou ik, ja, had, ik zal ik zal even zeggen, wat ik had willen vragen. anders. Nee, dat oh. uh, interesseert echt helemaal geen hond. Oké. Okay, nou, ja. nou goed. In ieder geval, dat, was, dat was onze grote vriend en weergoedhoop. Mark. Putto. Dankjewel, weer, Mark. Uh, nog steeds te veel houden, als altijd. Jazeker, hartstikke ja, Nou ja, maar goed. Het is tot nu afgelopen. Het was een statement. Top. Nou, goed. nou ja, goed, hartstikke goed. Ja. Uh, we zouden toch graag de ellende in de wereld oplossen. Maar we komen er nog niet helemaal uit. Toch maar even verder praten met onze hoofdgast van vanavond. Jan Eikelboom. En we gingen het even hebben over Jan. Ja, dat ja, ja, ja. ben ik het door alle consternatie bijna vergeten. Maar ik weet het nog. Kijk. Moet het Westen, laat het Westen... Laat het Westen het vrije Syrische lezer, leger niet vreselijk in... Ik ben helemaal in de war, joh. Laat het Westen het vrije Syrische leger niet helemaal in de steek. Stelt Jan Eikelboom hier net. Uh. Zeg het maar. Nee. Uh, ja. Ja, hè? ja. Dat doen ze. De, hoe, moeten dat, hoe moeten we dat? aanpakken? Want je weet, als je bijvoorbeeld als de Amerikaan daar binnenkomt, walsen met, uh, met een heleboel magsvatoum, dan staat de hele wereld op zijn computer. Ja. Maar de vraag is natuurlijk of het, het ergens is, hè? Of het anders kan. Nou, eigenlijk. Dan, ja, ja, niet... dan dan in de steek uh, laten op dit nou, moment. Nou, het punt is een beetje dat er echt wel. mensen uh, ja, we hadden het net echt we hadden mensen uitgemoord. Ja, ja. Nee, nee. Het is het is, is, is, is, is binnen geweest. Ik heb gezien. Het gezien. het is een. Het is, het is, het is een Echt een gigantisch uh, drama, met name voor de burgerbevolking... die daar in die oorlog uh, vastzit. Um, ik zou heel erg voor een uh, humanitaire interventie uh, zijn. Om, er zitten allemaal ontzettend veel vluchtelingen in en rond, uh, en rond Syrië. En die zitten daar in de modder, in de zooi, uh, in de regen, in de kou... In de sneeuw, ondanks uh, zelf daar, daar, zelfs daar is nauwelijks iets voor geregeld. Er is er is bijna geen hulp. Daar moet je daar moet je volgens mij uh, iets iets aan doen. Die mensen zitten ontzettend in de knel maar en niet alleen mij... in die vluchtelingenkampen, maar ook in, uh, in in in de dorpen en de steden maar ja, die daar, uh, ja. Ik denk dat buiten Syrië eigenlijk niemand er anders over denkt. Maar ja. Uh, er is toch wat aangeklopt al door de Verenigde Staten ja. en, en, en allerlei Klopt. goedwillende regeringen. Maar het ingewikkelde van een van militaire interventie is natuurlijk dat, hè, waar we het net over hadden, daar zitten ook allerlei jihadistische groepen. Uh, en de Amerikanen en Europa, die uh, gaan natuurlijk ook geen geld steken in de stichting van een nieuw Talibanistan nee, nee, nee. In, in Syrië. in Syrië. En, en, en dat is het hele ingewikkelde op dit moment. Maar de, ja, ik weet ook niet hoe je het moet doen, maar ik vind wel dat het moet gebeuren. Dat, je iets aan, dat, dat er gewoon humanitaire hulp moet komen. Ik ben daar geweest in Noord-Syrië en daar is bijna geen hulp voor die mensen. Nee, maar dat is afschuwelijk, maar dat lijkt me duidelijk. Maar stel, hoe moeten we ons dat voor... Ik ben toch nieuwsgierig. Of je, je hebt er vast meer nou ja, over nagedacht dan je nu laat En al hulp, hulporganisaties die, die zijn daar voor een deel wel een beetje stiekem, stiekem actief, maar veel te weinig. Ja, ik denk eerlijk gezegd, als je daar gewoon als wereld zegt, dit pikken we niet. We rijden daar gewoon met konvooien, hulpgoederen Precies, naar binnen. Precies, gewoon een kolom. Met, met, met, met allemaal tenten en prefab-woningen en voedsel en medicijnen. En noem maar op. Ik moet nog zien dat het Syrische leger durft om uh, dat soort konvooien aan te vallen. Nu zegt men, ja, dat is een, een nazistaat en je mag niet zomaar daar uh, een land in komen om hulp te, hulp te bieden. Dat zal allemaal wel zo zijn. Ik een heel maar in Syrië, in Syrië ik is, je... het, is het volledig afgedaan. Ik vind knoppen. ik je een heel plausibel ding. Nou, en waarom zouden ze het dan niet doen? Want dat hebben ze nou vast ook bedacht. Nou, dat weet ik niet. Dat weet je wat vraag. ik nou niet helemaal begrijp? We zien uh, uh, veel van die reportages nu uh, in Jordanië. Uh, waar, waar dan Syrische vluchtelingen zijn. En die zitten daar ja, uh, in, de in de kou. lullige tentjes. Ja. Uh, meestal volgelopen met water of sneeuw in de kou. Helemaal geen faciliteiten, helemaal niks. Leg het mij uit, hè. Want jij bent daar vaak, mm -hmm. hè, En jij snapt dat vele malen nou, weten dan... snap dat ik dingen snap ik vaak ook niet. Maar... Uh, uh, het is vaak van... Uh, ja, wij moslims tegen een tjoepie en uh, potverdikken. Dan nou weet ik al dat je allemaal stromingen hebt en dat boel. Nou, Jordanië is niet echt per definitie een heel arm land. Waarom helpen ze hun, hun broeders niet met een beetje behoorlijk onderdak... En, en een douche en een wat eten? Ja, en hoe het, zit dat? Nou, het, hetzelfde, hetzelfde geldt voor, voor Libanon. Daar zijn uh, Syrische vluchtelingen eigenlijk nauwelijks uh, welkom. Ja, hoe en, komt dat? Nou, dat heeft toch allemaal weer te maken met al die bevolkingsgroepen. Men is bang dat uh, in Jordanië bijvoorbeeld... dat er allemaal wapens het land in, uh, in komen. Dat de situatie daar wordt gedestabiliseerd in uh, Libanon is men heel erg bang dat... Uh, daar heb je al die bevolkingsgroepen ook, maar op een veel kleiner gebied... dat heeft al eens een keer tot een enorme burgeroorlog geleid... die uh, 20, 30 jaar heeft geduurd. Men is bang dat die, dat die, dat die hele delicate balans dat die, uh, uit het lood slaat... en dat de oorlog overslaat naar Libanon. Dus de vluchtelingen zijn... en dat is natuurlijk extra tragisch. Ze zijn ook niet echt welkom in Jordanië inderdaad, in Libanon inderdaad. En ook Turkije nee, die zegt die van... Zegt, uh, ja, nou. uh, prima, maar het zijn er, uh, het zijn er gewoon te veel. Uh, jullie blijven daar maar lekker in Syrië zitten. Is dat een beetje de tendens is echt, dat is van, echt van alles? De schande Jan, van dat, deze dat, tijd. Dat, ja, is dat is niet de tendens van alles een beetje? Dat mensen steeds meer gaan zeggen, joh, we zijn nou in dat klote Irak geweest, we zijn in dat verdomde Afghanistan geweest. Dat Pakistan is ook één grote klote zo. Laat ze dat zelf maar regelen. En als het, als het een bedreiging voor ons wordt, dan grijpen we wel in. Ja, maar het wordt natuurlijk uiteindelijk een bedreiging voor ons. Het is, ja, het, is, ja. het, is, het is maar vier, vier, vijf uur vliegen. Bij ons bij ons vandaan. En uh, Syrië kan de hele regio, uh, juist omdat er zoveel volkeren leven... en zoveel geloofsgroepen en noem maar op, kan het de hele regio des destabiliseren. En het is een cruciale regio ook voor, uh, voor Europa, voor de wereld. Maar goed, het Westen doet dus niks. De omringende landen doen eigenlijk ook niks. Het enige wat er gebeurt is dat er wapens gestuurd worden. Er gaan wapens uit, en naar, geld, ja. uh, Geld naar, naar eigenlijk de jihadisten. Ja. Uh, moeten we dan maar gewoon de boel laten uitbranden... en kijken wat er dan overblijft? Ja, ik... Uh, ik ga wel niet over, over wat we moeten, maar dat is wel wat er gebeurt nu. Weet je, wat een beetje is, hè, dat er, en de mensen ik, voelen zich ontzettend in de steek gelaten. We hebben dat niet-Wieder-verhaal uh, mm -hmm. en, en dat nooit meer naar de tweede Wereldoorlog. Nu wil ik helemaal niet zeggen dat daar concentratiekampen zijn. en Die vergelijking wil ik niet trekken. Alleen, er wordt wel stelselmatig een groep mensen uitgemoord. En dan, denk, en dan hoor je iedereen tegen elkaar zeggen in het Westen van... Ja, joh, uh, ja het is toch een intern dingetje. En, uh, nou, of je hoort ze zeggen van ja, nou ja, maar we, maar we weten simpelweg niet toe. En daar heeft Jan dus nu voor het eerst een antwoord op gegeven. Nee, van, maar dat is je kunt ja, inderdaad met kolonnes vanuit het land binnen. Nou, ik zie het prachtig. wel gebeuren, waarom, niet? Ja, nou, maar waarom, nou, waarom gebeurt uh, dat niet? Ja, ja waarom maar het gebeurt nou, dat ja, niet? Nou ja, ik zou een ja. simpel zou, moet, moet ik niet jullie nou vertellen? Voor... Ja. nou goed, oké. Okay, weet je wat we doen? Frankrijk en Engeland en Duitsland die gaan met de kolonnententen daarin rijden. Komt de Syrische straaljager, die bombardeert uh, vier trucks en uh, weet ik veel, 25 doden aan de, aan de Britse kant. Dan zeggen ze retaliation in Londen. En dus moeten ze, worden ze dus ergens ingezogen. Ja maar dus, dus, ze dus, ja, maar dus denk ik dat de Syriërs dat, dat, dat niet... Maar goed, ja, dat is niet wat doen. weet ik ervan. Maar, maar ja, uh, uh, uh, uh. ik, ik dus, denk, want, want dan weten ze wel dat ze de heleboel uh, over zich heen krijgen. Maar, maar goed, het ingewikkelde is natuurlijk dat dat ook een, een vluchtelingenorganisatie... als de UNHCR, dat is de grootste club, dat is ook VN. en Die moet ook toestemming hebben van bijvoorbeeld dus de Russen en, uh, en de, de Chinezen. Chinezen. En die Kruisie. zeggen, uh, no way. Daar, daar moeten we buiten blijven. Maar die, die hebben dus eigenlijk al gezegd... van joh jongens, wat ons betreft... fik de hele boel maar af. Ja. Als onze economische lang maar gewaarborgd nou, zijn... Dan gaat het Er, om, er speelt wat anders bij de dat Russen. Uh, dat, dat heeft denk ik niet zo heel veel te maken met... Maar ook wel iets met economische belangen. Het is bij de Russen veel meer het principe. De Russen willen niet dat uh, andere landen zich met binnenlandse aangelegenheden bemoeien. He, de Russen hebben zelf ook allerlei problemen in uh, Tsjetsjenië en ik weet al die, al die Kaukasische landjes en staatjes en, en opstandelingen en noem maar op. Die willen principeel niet dat de wereld zich met interne aangelegenheden... van een ander land nou, bemoeit. China net zo. Uh, China hetzelfde. Die hebben ook te maken met minderheden. Dus. Dat is, heel, boter dat, boter is heel, dat is heel principieel. Dus wat Assad ook doet, dat zal de Russen niet van hun standpunt afbrengen. Het maakt allemaal niks uit. Het is gewoon een hele principiële zaak voor de Russen. Die vinden dat de wereld zich daar niet mee moet bemoeien. Ze hebben het één keer toegestaan bij Libië. Uh, toen hebben ze gezegd, nou, om de bevolking te beschermen mag de wereld ingrijpen. Toen heeft de NAVO dat mandaat misbruikt. In ieder geval in de ogen van de Russen. Ja. En is niet de bevolking gaan beschermen. Ja, ook wel, maar is vooral het regime uh, gaan veranderen en is uh, Gaddafi gaan, uh, gaan aanvallen. Ja, de Russen uh, hebben iets van, ja, dat was eens maar nooit weer. In ja, die zin zijn, zijn Syriërs die... ook de dupe ja. van uh, het NAVO-optreden in, in Libië. Hebben die Russen dan niet, net zoals jij dat net, net, net zegt... ja, vier, vijf uur vliegen, ik bedoel, je kan het uit de hand lopen... maar wordt het er dan nou beter van, ook voor ons... hebben die Russen dan zelf helemaal niet zoiets van... nou ja, het is ook bij ons om de hoek. Ja, maar die, zijn, die, de, die denken, uh, denk ik dat uiteindelijk het regime van Assad voor de stabiliteit in de regio beter is... dan uh, die onbekende uh, jihadistische groepen. Of die, die FSA, die niet jihadistisch. groepen. Niemand weet precies wat er daarna gaat gebeuren. Het cynisme zit er vaak in dat ze zeggen... Ja, het Westen grijpt alleen maar in als er olie te halen is. Of uranium, ja. dan wordt u groep in Mali, weet je wel. Dus er moet altijd wat te halen zijn. Dat is uh, niet waar, hè? Dat, dat geloof ik niet. Nou ja, ik vind het ook... In Libië... Maar in Libië is er dus wel Is, in, is, is olie, is olie, daar is olie, maar... Weet je, de... In Syrië is er ook wel olie. Ja, nauwelijks. Maar nou ja, goed. Maar in ieder geval, maar, maar, uh, dus jij zegt. Wat wij, wat wij of tenminste wat, wat de geallieerden, of mm -hmm. hoe je ze wil noemen, in Libië hebben gaan. gebeurt nu niet, omdat ze eigenlijk gewoon de Russen hebben verneukt. Toen? Uh, dat is waar. Dat, dat is één van de redenen waarom de Russen en de Chinezen nu zeggen: wij gaan niet meer instemmen met zo'n uh, zo ingrijpen. Maar, de, maar, de, maar dan, is het dus, dan is het dus een kwestie van veiligheid. En, ze, en zeggen ze ook nog eens een keer. Uh, van ik Kijk nou eens uh, naar, bijvoorbeeld naar Libië. Is dat nou een succes? Nee, dat is een enorme bende geworden in dat land. Ik ben on ondanks in Libië uh, geweest. Het is inderdaad een enorme bende geworden. Oh, een, als ja. we een beetje kijken, dan loopt er eigenlijk zo heel over heel Noord-Afrika... met uitzondering van Algerije dan grappig genoeg een soort van band langs de kust omhoog. naar Israël dan even niet, maar de rest is allemaal instabiel. De rest is allemaal min of meer met jihadisten vergeven. Ja, Libië. Wat voor spectrum wordt dat? Als we die hele regio... Het is een enorme regio, ik weet dat alles specifiek en anders... en verschillend is, dat weet ik wel. Maar jij hebt zelf onlangs nog voor onze microfoon gezegd... dat is eigenlijk overal een klote In Tunesië eigenlijk ook. Egypte ziet er ook niet goed uit. We hebben nou Syrië. Wat wordt dat aan de overkant van Europa? Het is een uh, klotezooi in ingra gradaties. En op dit moment. En ik ben gek genoeg uiteindelijk nog niet eens zo heel erg pessimistisch. Op Libië na. Libië daar is echt, als echt een soort rare wildwestlandje geworden. Maar wat je toch ziet in uh, bijvoorbeeld in Tunesië en in Egypte, ondanks alle problemen en ondanks alle gemopper... dat het wel democratisch gekozen regeringen zijn die er zitten. En als mensen het er niet mee eens zijn, dan gaan ze nu de straat op. En dat levert weer een hoop extra problemen op al die demonstraties... en die stakingen en noem maar op. Maar dat kon vroeger helemaal niet. En de mensen hebben in ieder geval de vrijheid gekregen... om, uh, om nu hun mening te uiten. En dat is uiteindelijk, denk ik ook, ook bijvoorbeeld in Egypte, daar zit die morsi. Nou uh, daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. Hij heeft op dit moment nog de meerderheid. Maar als hij het verpest, dan zit er over een paar jaar... gewoon een andere president. Want er is nu wel een democratie en mensen kunnen hem wegstemmen. Maar zie je dat ook gebeuren in Syrië? Dat, dat uiteindelijk, uh... nou, Syrië is natuurlijk... Dat, dat, is, dat, dat, dat is totaal uit de hand gelopen. Dat is, dat is een totale burgeroorlog uh, uh, geworden. Ja, hoe... Maar dat, dat is, dat is voor, de, voor, voor de komende jaren, denk ik, één groot drama. Jij bent natuurlijk in de Syrië geweest, heb je zelf gezegd. Uh, uh, uh, we, ja, de enige oorlog wat wij hebben meegemaakt is meestal een computerspelletje uh, en een paar geschiedenisboeken. Mm -hmm. uh, hoe, hoe is het om daar rond te lopen? Je paar, je paar, ik heb vandaag een, een filmpje gezien van iemand van Al Jazeera, een journalist, die voor ja. zijn potje wordt geschoten. Je heeft niet overleefd. Ik bedoel, je, ja. je, je vecht niet, alleen je zit wel, denk ik, in, in de, in de combat-houding. Uh, ja. Qua geest. Hoe, ja. Hoe, hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? <laughs> Het is soms wel angstig. Je maakt niet bijvoorbeeld ja. de indruk wat je je begin wel voorstelt iemand die aan beroep van, van dat je je heel goed voelt in een camouflagepak en uh, met volle bepakking nee, 50 nee, kilometer door zijn kan rennen. Nee, zo zie je nee, niet nee. uit. Nee, zo, zo ben ik ook niet. En ik hou ook niet van uh, van bommen en granaten eigenlijk. Um, ik, ik, ik, ik haal mijn bevrediging uit het vertellen van de verhalen uh, van, van, van de mensen, ondanks die moeilijke omstandigheden. Dat ik vind dat die verhalen verteld uh, moeten worden. Maar ik, vind het niet, uh, ik haal mijn kikken niet uit om, uh, als ik beschoten word of wat dan ook. Nee, maar, maar je bent, je bent, ben jij bij Aleppo, uh, daar ben je toch ook geweest? Ja, Aleppo ben ik ook geweest. Nou, dat, ja. dat, daar zie je beelden, dat is niet te geloven. Ja. Hè, dat is een soort Grosnier, wat wij ja. van vroeger nog kennen. Echt helemaal een mm -hmm. maar, uh, en daar loop je dan rond. Uh, met wie loop je daar rond? Nou, Aleppo, dat, was, dat, dat ging een beetje mis eigenlijk. Uh, dat vond ik een tamelijk beangstigende ervaring. We, we, we gingen naar Aleppo en dus we huizen, hadden geregeld... Ja. dat daar een tolk op ons uh, zou wachten. Ons zou opwachten in de stad. En we hadden een chauffeur die... we, we, we logeerden in een dorpje in Noord-Syrië... en via allerlei sluipwegen rond de troepen van Assad en noem maar op... Uh, bereikten we dan Aleppo met een chauffeur... en in Aleppo zou iemand ons, ons opwachten, maar die was er niet... En die kwam ook niet opdagen. En die chauffeur die ging rondrijden door, door Aleppo. Alleen die sprak alleen Arabisch. en wij, nou, Ik spreek een heel klein beetje Arabisch. Dus ik, ik had ook geen, geen idee wat hij deed. En we reden door een verlaten stad en overal vielen bommen. En toen dacht ik wel even van ja, dit is niet helemaal goed uh, geloof ik. Dus toen zei ik tegen mijn cameraman, Joris Hentenaar... Ik zeg ja, weet je, uh, we, gaan, we gaan gewoon terug naar uh, het begin van de stad, naar het checkpoint... Uh, en dan gaan we maar eens even orde op zaken stellen... en kijken of we iemand anders kunnen vinden die, die ons kan helpen. Nou, toen zei Joris, die uit iets dapperder hout is gesneden dan ik... die zei, kom op Jan, we zijn hier nu toch. We stappen gewoon uit en we gaan draaien. En dat zijn we toen, toen, toen maar gaan doen. Toen stapten we de auto uit. Het eerste wat er gebeurde was dat er een man op ons afkwam... Die, uh, on, die ons begon te zoenen. Zo blij als hij was. En die zei, meekomen, meekomen. En die liet ons een plek zien, een schoolgebouw wat net was uh, gebombardeerd. We liepen verder. We werden weer door andere mensen meegenomen die een huis lieten zien wat, uh, wat was gebombardeerd. We stapten in de auto. We reden een klein stukje. We kwamen op een kruispunt met allemaal bomkraters. Daar was een ziekenhuisje. Uh, waar uh, allemaal rebellen net werden binnengebracht die, uh, die gewond waren. Dus, daar, en daar was iemand die Engels sprak. En die kon ons, want ik had geen idee waar we waren. Weet je, mijn mijn probleem is altijd, of, je moet wel weten waar je bent. En we waren in die en ik had geen idee hoe ver het front was, uh, waar er werd gevochten. Nou. En dat vond ik, vond ik heel beangstigend. Uh, maar toen, toen waren we bij dat ziekenhuisje... en daar waren mensen en die zeiden... nou, het front is 500 meter die kant op en uh, 300 meter die kant. Je zit hier wel redelijk, uh, redelijk veilig. Nou, hebben we daar nog gefilmd. Snel, hep, hep, hep, alles bij elkaar. Twee uur geweest. Weer in de auto weg. Ik was ontzettend opgelucht dat we, uh, dat we al uit waren. En ja, Dat wil ik geloven. Je, zit dan, uh, je ziet wat, wat, wat de burgerbevolking wordt aangedaan. Je ziet dus uh, kapotgeschoten ja. jongens van het Vrije Siriusje leger. Uh, maak je dan ook gelijk de keuze voor wie je bent? Nee, uh, nee, nee, nee, nee. Ik maak eigenlijk nooit uh, Ik ben niet zo van uh, voor. Ik, ik probeer, ik probeer uh, altijd oh ja. uit. Te, nou, ik probeer eigenlijk wat ik probeer te doen. is uit te leggen. Uh, het, het perspectief van een bepaalde partij probeer ik, uh, probeer ik uit te leggen. Daarom zijn we niet alleen aan de kant van de rebellen geweest in Syrië. maar ook aan de kant van het regime. Omdat ik het belangrijk vind dat we weten hoe ook aan die kant wordt gedacht. Je kan zo'n conflict niet begrijpen als je niet beide kanten... Is dat zit. niet vreselijk moeilijk, Jan? Uh, nee, want dan, dan merk je dat die mensen ook wel een verhaal hebben. En ik, vind het, en ik, ik ben er niet om te zeggen van... Uh, dat zijn de goede... En, en, of dat zijn de goede... Nee, en, dat zijn, is makkelijk gezegd. En, en, maar... en, en, en, en dat zijn de slechte. Ja, maar aan beide kanten hoor je de meest vreselijke verhalen... over de andere kant. Dus, ja. Ben je nooit in de verleiding gekomen? Om, ik heb, hoorde wel eens uh, uh, een... een uh... Uh, journalist voor mij die fik fikkerij, fik in ieder geval die die heeft op een gegeven moment maar een gun gepakt en is mee gaan knokken daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Je hebt, je hebt ook mensen die, uh, die inderdaad uh, weet ik, wat medicijnen meebrengen. Of, uh, ja, dan uh, word je toch een onderdeel van... Dan het, word je van... Onder, dan, ik, ik vind dat niet goed. Ik bedoel, dan word je onderdeel van het conflict en van de strijd en dan kies je partij. En dan verlies je... Uh, het, het, het is vaak al ingewikkeld genoeg om erachter te komen wat de werkelijkheid is. Want aan beide kanten proberen partijen je te blazen. Dus je moet dan heel erg oppassen. En dus je moet toch voor altijd die afstand uh, proberen te... Uh, te behouden. Als je dan uh, embedded bent bij, die, uh, bij de, zeg maar, het leger van Syrië, uh, kussen jou die ook de hele tijd? Wat? Kussen ze je ook de hele tijd? Nee, nee, nee, die hebben mij nooit gekust. Nee, maar ik bedoel, ze, ze, ik bedoel je wordt natuurlijk gewoon door alle partijen voor propaganda ik, gebruikt, ben, weet je wel. Ja, ja, nee, absoluut. Nee, maar die... Uh, die, die proberen je ook heel erg jouw kant... of hun kant van het, uh, van het verhaal te laten zien. En schuwen echt voor uh, de, de grofste leugens niet, uh, niet terug. We hebben het meegemaakt dat we in Damascus waren. Daar werden we aangesproken door een man. En die zei, ik kom uit een stad. Uh, dat zei hij in het Arabisch. Ik kom uit een stad. En daar uh, proberen wij voor vrede te demonstreren. Uh, of voor, voor, uh, voor vrijheid te demonstreren. En wij worden alleen maar omdat wij om vrijheid vragen... bestookt door het leger. We hadden een begeleider bij ons van, ik had een tolk bij me, een collega, Roesbe Kaboli, die Arabisch uh, verstaat, dus die hoorde dat die man dat zei. Onze begeleider van de Syrische overheid, die zei... ja, deze man die komt uit een dorp hier uh, niet zo ver vandaan... en die is heel blij dat uh, het leger optreedt... want uh, er is een stelletje tuig die de boel onveilig aan het maken zijn... en die mensen aan het vermoorden zijn. Heel goed dat het leger van Assad optreedt. Waar je bij staat, word je gewoon belazerd. En dat geldt ook voor de andere kant hoor, van, uh, uh, van, het, van het conflict. Ik bedoel Iedereen vertelt leugens. Ja, dat is een beetje een probleem in oorlog. Ja. Uh, jij hebt een pakje aan met de pres erop, neem ik aan. Ja, uh, Een kogelvrij vest. Ja, maar voor wie zou het de handigste zijn om jou dan neer te schieten? Ik bedoel, vandaag werd dus die, die jongen van Al Jazeera neergeschoten. En dat gebeurt dan door het leger van Assad, ja. Vragen we dan... Want, want dat, is natuurlijk, hè, dat is natuurlijk ook iets... Hè. als journalist kan je ook misbruikt worden. Nou, je weet het van soms door, niet. Want hè, door, degene je weet, die een journalist ja, je vermoord het. is heel slecht. Het. Ja, maar je weet het soms niet. Want we waren in, in Homs... en daar werden we beschoten door, door sluipschutters. Of althans, daar waren we uh, in het centrum... en daar waren sluipschutters actief... en er werd inderdaad ook op ons geschoten. En het leger, uh, die zei tegen ons... ja, dat zijn de rebellen. Maar wie zegt dat het niet het leger was... Uh, dat op ons schoot om net te doen... alsof de rebellen op ons schoten? Je weet het vaak niet. Ja, het is een, is een heel mistig systeem en de schietsebediening... Ja. Maar ja, nou, ik niet denk dat van, kan mij niet schelen. Er wordt geschoten, wegwezen hier. Ja, dat, dat ja. lijkt me wel, hè, want, want dat is natuurlijk een beetje het punt. Je kan natuurlijk erin getrokken worden, want je kan onderdeel worden... Van, hè, van, van, een, van een partij die zegt, nou ja, als we natuurlijk vertellen... dat die, dat die neer is door, door die, door die, door die ja. Syrische jongens, door, ja. die, door, die, door de Assad... dan zal het beste ja. wel in ja. gaan grijpen. Ja. Nou ja, dan, dan ben je mooi goed geschaakt. Ja. Ja. Is dat geen reden om te zeggen van, nou, dan ga ik dit keer even niet... Nou ja, ik probeer het zoveel mogelijk. Niet zoveel. Ik probeer het gewoon te vermijden, natuurlijk, om in, in zo'n situatie terecht te komen. Um, en ik ben ook volgens mij super voorzichtig en heel erg risicomijdend. Maar ja, soms kom je er toch in terecht. Ga je binnenkort weer naar de Syrië toe? Um, nou, ik zou heel graag weer eens naar de, an, uh, naar, naar de kant van Assad gaan. Uh, en dan het liefst of in Aleppo, de wijken van, in, onder controle van het regime, of naar Latakia. Ja, dat is de kustprovincie waar de Alawieten in de meerderheid zijn. En daar hebben we eigenlijk nog, nog heel weinig van gezien of gehoord. Daar zou ik heel graag naartoe gaan. Maar goed, dan hebben we een visum nodig. En dat is ingewikkeld. ja Begrijp ik. Jan, we, we gaan even het naar verder. het nieuws van uh, 1 uur. En we zijn straks verder met Jan Eikelboom hier bij de Echte Jan. En nu eerst het nieuws.